vergadering heeft belegd en uh, wij zullen nu voor u integraal gaan uitzenden. Formeel uh, duurt het tot 10 uur, wellicht dat het uitloopt, maar wij zullen erbij blijven tot aan het bittere eind. Ja, Ik u veel uh, luisterplezier en uh, dan schakelen we nu over naar de blauwe tram. Nee. Hij doet het. Hij doet het. Hij doet het bijna. Hij doet het bijna. Dames en heren. Het is altijd het rumoerst op de publieke tribune, hè? altijd. Hartelijk, hartelijk welkom. Fijn dat u gekomen bent. Het zomerseizoen staat op aanbreken, de gordijnen moeten al dicht. En het is pas acht uur. Um, dit is de tweede avond die ik meemaak. Voor sommige mensen is dit de derde avond. Die gaat over parkeerbeleid. En die is afgesproken op de laatste bijeenkomst die we hebben gehad. Ik denk dat dat nu drie weken, vier weken geleden is geweest. In het hotel, aan de andere kant. Um, waarom was die avond toegezegd? Die avond was toegezegd omdat er zo ongelooflijk veel mensen ideeën hadden, opmerkingen hadden over deze buurt. Maar ook parkeerbeleid in de breedte, ook voor andere delen van Zandvoort. Dat de burgemeester samen met de wethouder zei... En ook de voorzitter van de werkgroep, Jerry, zei van er zitten zoveel ideeën tussen die we zouden kunnen gebruiken. Laten we een ronde tafel organiseren om mensen uit te nodigen. Wat is het doel van vanavond? Dat is dat er zoveel mogelijk mensen, en we hebben een soort agenda gemaakt met 32 sprekers. Dat die vertellen wat hun ideeën zijn om aanpassingen of wijzigingen te maken, aanvullingen te hebben op het parkeerbeleid. En tussen u in zitten inmiddels mensen van de werkgroep uit de raad. En het is de bedoeling dat zij vanavond goed gaan luisteren. En ik heb ze al gewaarschuwd in de werkgroepvergadering twee weken. Ik kan alleen merken dat je goed luistert, heb ik tegen ze gezegd, als je Dick goede vragen stelt. Dus Dick die zit er bovenop met zijn potlood, want die denkt ik moet goede vragen stellen. Dat is ook precies de bedoeling. Zij mogen vragen stellen, er wordt geen commentaar geleverd. En uiteraard is het de bedoeling dat hier iets mee gaat gebeuren. Nou, we hebben in de werkgroep voorgesproken, en de wethouder was daar ook bij, en we hebben afgesproken het volgende. De werkgroep inventariseert vanavond alle zaken die u aandraagt, opmerkingen die gemaakt worden. En dat kan variëren van er zijn daar te weinig parkeerplaatsen, tot en met dat beleid moet anders, we hebben een ander idee erover, het kan zo of zo. Zij inventariseren al deze zaken en u ziet dat een collega van mij, Patrick Deelen, die zit daar, die steekt nu zijn hand op. Ongelooflijk, dat doet hij gelijk. Die tikt in terwijl u aan het woord bent. Dus terwijl mevrouw Petra aan het woord is, zien we dat het transcript gelijk ontstaat. Omdat hij met u meetikt wat u aan het zeggen bent. En we willen in ieder geval, daar hebben we duidelijk, is dit het punt. Dat gaat gelijk mee dan. Straks naar de werkgroep. Wat gaat de werkgroep ermee doen? En dat is wat we onderhandeld hebben binnen die werkgroep. En Andor had erin toegestemd. Ik kijk hem nog een keer doordringend aan. Zij komen met een advies vervolgens aan de raad. Om eventueel tot bijstelling te komen van het beleid. Dus zij wegen al deze zaken als werkgroep. Alle fracties van de raad zitten daarin. En zij wegen dan en zeggen welke punten zouden we inderdaad moeten veranderen of wijzigen. En dat doen ze direct in een aanbeveling naar de raad. Dus eigenlijk kant en klaar, dit zouden we wijzigen op het huidige beleid. Welke dat worden, dat kan ik u ook niet vertellen. Dat zal die werkgroep moeten doen. Ik zou zeggen, doet u zoveel mogelijk uw best om die punten naar voren te brengen. Waardoor zij zeggen, ja maar in redelijkheid, dit is zo goed. Als we dat laten liggen is het zonde. Mag ik even handen hebben van de mensen hier aan tafel. Die zitten in de werkgroep uh, voor het verkeer? De werkgroep voor. Even niet te vroeg, hè? Ja, het zijn twee werkgroepen, want. Nee, dat snap ik, dat snap ik. Nee, maar ik, ik bedoel even de raadsleden, onze werkgroep, ja. Astrid zit hier. Ik ga, loop nog even verder. Raadsleden zoek ik. Jerry zit er. Dick zit hier. Ushi zit hier. Zijn er nog andere raadsleden aanwezig? Kijk, daar zit nog een mol. Hé, hey, daar zit nog een mol achterin daar. Want het zijn allemaal raadsleden hoor. Die moet u hebben hoor. Wil u... Kijk hier, kijk daar komen ze. Dit is voor de pauze. Ik zie nog een extra wethouder zitten. Ze zijn nu volledig uitgerukt. Um, als u... Als, ik ga het nog één keer zeggen. Ik zei dat ook in de vorige bijeenkomst. Als u dingen gedaan wil hebben op het gebied van verkeersbeleid. Wendt u zich tot de raadsleden hier aanwezig zijn. Dus... Natuurlijk spreekt u naar mij als voorzitter en ik zal u helpen als het mij ook niet duidelijk is om het nog een keer te vertellen eventueel. Maar het zijn die raadsleden uit de werkgroep die uiteindelijk met uw opmerkingen moeten zeggen van daar zouden we een bijstelling willen en dat is ons advies aan de raad. En het is omdat het zo'n mooie afspiegeling is deze werkgroep zeiden we ook het zou wel raar zijn als de raad niet naar deze mensen luistert. Want alle fracties zijn zo'n beetje aanwezig. Toch Oeshi? Werk goed hè? Binnen de raad. Ja, daar hoort het ook. Ja. Um, ik heb een lijstje gemaakt. Ik heb ook met een aantal mensen voorgesproken. Waaronder met de werkgroep. En ik had ook uitgebreid voorgesproken al met Therese en uh, anderen. En daarom had ik ook afgesproken. Ze hebben er ongelooflijk veel tijd in zitten om met Therese vanavond te beginnen. Uh, Theresa, moet ik zeggen. Excuses. Trace, voor de snelle lezers, staat er dan. Um, ik heb een Ellen gevraagd, want ik ga daar zitten en ik ga meeschrijven voor een deel. Of zij met de microfoon rond wil gaan. Dat, en zij heeft ja gezegd, dat wil ze. Ja, het is, je moet het keurig netjes vragen aan zo'n raadslid. Ja, Jan had niet opgestoken, maar hij was ook nog anoniem raadslid. Oh, oh, oh, je stak hem wel en ik heb het niet gezien. Wat een sukkel ben ik je ja. Dankjewel Ted. Nou, zoals Ted al zei, beginnen we met uh, mevrouw Therese Mok vanavond. Hij doet het. Ja, ik dacht al, als hij het nu al niet doet. Dankjewel. Even een stukje. Even een stukje. Heb ik niet wat te ja, we moeten vanavond met z'n allen goed in de microfoon uh, praten, ook mede vanwege de live-uitzending uh, van uh, ZFM. En het is de bedoeling om uh, vanavond de echte knelpunten te inventariseren. Uh, goedenavond allemaal. Wij willen de gemeente Zandvoort en de heer Ted Baartmans bedanken voor het organiseren en begeleiden van deze ronde tafel. Op de site van de gemeente Zandvoort staat dat zij klantgericht en transparant werken. De werkwijze is gericht op het betrekken van de inwoners en ondernemers bij de maatschappelijke en bestuurlijke processen. Samenwerken aan een gewenst resultaat is daarbij de insteek. Daarvan hopelijk als voorbeeld deze ronde tafel die ontstaan is uit een enorm gevoel van onvrede over dit parkeerregime. Voor de burgers en ondernemers is dit regime niet het gewenste resultaat. Het veroorzaakt nu al grote problemen, zowel in het privé als ook in het zakelijke leven. De APRZ, Antiparkeerregime Zandvoort, heeft zodoende nu ook aansluiting gekregen... ...van verschillende Zandvoortse beroepsorganisaties... ...die beslist niet tevreden zijn met dit parkeerbeleid. Ze hebben hier al een tijd mee te maken en spreken uit ervaring... Ook is de handtekeningenactie een groot succes en geeft blijk van grote ontevredenheid. Inmiddels hebben er al 2300 mensen getekend en de actie blijft nog even doorgaan. Onder het motto Samen staan wij sterk en de verspreide poster met de tekst Ik heb er de P in, wordt het antigeluid steeds sterker en harder. Wij blijven elkaar daarom ook ondersteunen. Wij verwachten en hopen daarom ook... Dat onze inbreng van knelpunten en problemen gezamenlijk, zoals de gemeente schrijft, kunnen worden opgelost. En dat er ook serieus geluisterd gaat worden door deze werkgroep. Om tot een breed gedragen nieuwe invulling van een ander parkeerplan te kunnen komen. Afgelopen dinsdagavond is er door de heer David Korper al een mooi onderbouwd plan gepresenteerd bij een deel van de werkgroep van de gemeente waarin een hoop goede ideeën zaten. Wij verwachten van de werkgroep van de gemeente binnen drie weken een uitsluitsel te krijgen wat er met de ideeën en suggesties van onze werkgroep gedaan zijn en hoe ze eventueel verwerkt gaan worden in een nieuw plan. Wij zouden hiervan graag op de hoogte gehouden worden. U als onze volksvertegenwoordigers kunt nu gaan laten zien dat u werkelijk naast de burger staat, zoals uw motto luidt. Dicht bij het strand en zee, maar vooral dicht bij de mensen. Ik dank u hartelijk voor uw aandacht... en hoop op een zinvolle avond waar iedereen blij van wordt. Bedankt voor deze bijdrage. Nou Therese, ik zou zeggen, je bent de huur voor dit soort bijeenkomsten hoor. Om de toon te zetten, dat doe je heel goed. Ja. Ja, ik heb het gisteren ook nog door de telefoon gezegd... of we gisteren toen elkaar een de lijn hadden. Ik vind ook dat jullie... Um... In de voorgesprekken die we gehad hebben, ik heb dat ook tegen jou gezegd, Jerry, toen we voorspraken. Ook ontzettend veel waardering heb voor alle werk wat jullie doen. Ik wil, je probeert het te stroomlijnen, alles wat binnenkomt. Ik begrijp dat het moeilijk is, want ja, alleen de werkgroep weet al hoe moeilijk het is. Dus ik weet hoeveel tijd er voor jullie in zit om alles in goede banen te leiden. En het is erg knap wat je hebt opgezet om het zo te kanaliseren. Heel goed gedaan. Dankjewel. Mag ik... Deze agenda volgend vragen aan jou, Ellen. Maar nu komt het erop aan of je ja. iedereen kent. Vragen of je Peter verswijferen. Ja, meteen. Ik sta al in de goede hoek. Goed zo. Ga je gang, ik, Peter. Ik uh, heb een vraag over de, het creëren van meer parkeerplaatsen in de wijk. Ik praat over de wijk Oud-Noord. En ik vind dat daar gewoon op verschillende manieren plaatsen erbij kunnen komen. Dat houdt dus in aan de Tolle komt. Uh, Nicolaas Beeslaan... en de Vondellaan. Als je op die groenstukken schuin inpakkeert waar ze nu... Uh, de recht lang staan... kun je veel en veel meer auto's kwijt. En... heb ik nog een vraagje. Die heb ik al een keer gesteld. Uh, ook in het Wapen, waar Jerry en OESI ook aanwezig waren. Uh, in de begroting staan... staan natuurlijk allemaal cijfers. Ik heb er geen verstand van. Uh, ik heb alleen een vraagje. Ke uh, met dit be beleid komen daar dan nou nog uh, meer handhavers bij, ja of nee? Want ik heb begrepen, in de begroting hebben jullie de 16 opgenomen. Oké. Okay. En, en er zijn er maar 6 uh, duidelijk. Ik neem ze even stuk voor stuk. Is het jullie duidelijk waar uh, Peter vraagt om meer parkeerplaatsen? En ook waar hij vraagt waar het schuin kan, waar het nu dus op een andere manier is. Dus dat is jullie duidelijk. Oké. Okay. Dan het tweede uh, is... Uh, is er mogelijkheid om te denken aan meer handhavers. Mag ik even zelf nog de vraag stellen, waarom wil je meer handhavers? Nee, ik wil helemaal geen handhavers. Wat dan? Wat wil je dan? Wat wil je dan? Nou, er is een begroting gemaakt en in die ja? begroting staan dat er 16 uh, ja, ingediend zijn. Dus er wordt voor 16 man in die begroting naar binnen gehaald, terwijl er maar 6 op straat lopen. Oké, okay. waar okay. zijn die andere 10? Waar gaat die 4,5 à 5 ton heen? Oké, okay. oké. Okay. Is er iemand van de werkgroep die daar kort een antwoord op kan geven? Heel kort. Geen? Oké, okay, oké. Okay. Dan, moet je, hem, dan ja. moet je hem even straks aan de wet houden. Ik heb hem genoteerd. Ik zorg ervoor, we schorsen direct heel even voor koffie. Om negen uur, tien over negen, spreken wij Ando hier even over. Akkoord? Oké, okay, dankjewel. Ik heb staan Wijnand burger. Nou, dat is de buurt. Oh, ze zitten allemaal bij elkaar natuurlijk. Ga uh, Goedenavond allemaal, ik ben Wijnald Burger en ik woon met veel plezier in Oud-Noord. Uh, in onze wijk is geen parkeerprobleem. Mijn vraag is dan ook waarom de gemeente een probleem meent te moeten oplossen dat er gewoon niet is. Uh, bovendien kost die oplossing 80 euro per auto en dat bedrag dat wordt geheel aan handhaving besteed. zoals mij uit verschillende officiële bronnen verklaard. Dus financieel worden wij, uh, de inwoners, worden we er armer van... En de gemeente schiet er ook dus niks mee op. Uh, in het centrum is misschien wel een parkeerprobleem. En die bewoners die zijn daar misschien blij mee met dat parkeerregime. Uh, maar nu bepaalt de gemeente dat iedereen met een parkeervergunning ook in het centrum mag parkeren. Dus de bewoners van het centrum kunnen hun auto dan weer niet kwijt. Ondanks de 80 euro die ze ervoor betalen. En ze zijn dus weer terug in de oude situatie. Geen parkeerruimte. Uh, op tijden dat er zich wel eens een probleem kan voordoen, uh, dat is s'avonds, als iedereen van zijn werk thuis komt, dan is het na acht uur vrij parkeren. Uh, omdat de handhaving anders te duur wordt. Uh, dus als het dan eens uh, nuttig kan zijn, zo'n parkeerregime, uh, dan is het niet van kracht en dan kan iedereen overal zijn auto neerzetten. Ja, uh, snapt u er nog iets van? Uh, niemand heeft mij uh, de logica van dit uh, beleid kunnen uitleggen. Uh, mijn oplossing is dan ook dat uh, de problemen per wijk opgelost moeten worden. In wijken waar geen probleem is, zoals in de Onze, daar moet je gewoon niets doen. In andere wijken die last hebben van overloop uh, of wel problemen hebben, uh, dan zou ik in samenwerking met de bewoners een oplossing bedenken. Of een parkeerregime, uh, of extra parkeermogelijkheden scheppen om de overloop op te vangen. Uh, in onze wijk, Oud-Noord, bewijzen 2220 handtekeningen dat we geen zien willen. Ik hoop dan ook dat de gemeenteraad die wij tenslotte gekozen hebben om onze belangen te behartigen... Uh, een wijs besluit gaat nemen en niet tegen de wil van de eigen bevolking ingaat. Dank u wel. U dank u wel. Mevrouw uh, Rietkerk heeft nog een vraag aan u. Ussie Rietkerk. Ja, dank u wel. Um... U geeft een aantal knelpunten aan, maar mij is nog niet helemaal duidelijk eh, welke oplossing u zelf bedacht heeft. U heeft er een aantal aangedragen, algemene oplossingen. Maar wat ziet u dan zelf voor oplossing in Oud-Noord, als bijvoorbeeld in het centrum wel een parkeerregime geldt, met de overloop? Even een vraag. Hij staat te popelen, ik zie het. Hij staat te popelen. Uh, nou dat heb ik gezegd uh, Bij ons in, de, in, uh, in Noor, Oud Noord, Daar is dan een overloop, dat is bij de spoorbomen Nou daar zou je dus uh, uh, Extra Parkeerplekken kunnen realiseren Als je alle auto's uh, dwars zit Je kan brede straat, kun je één richtingsverkeer maken Dan kun je ook meer auto's kwijt Dus met enige creativiteit is een heleboel Te bereiken hm. so, Astrid, kom, ik heb hem gezien dus ik begrijp eigenlijk een beetje de oplossing die meneer Verswijver ook uh, Ja. Mag je naar Astrid? Helder. Astrid, ja. Ja, ja meneer, uh, ik zou graag van u we willen weten in welk deel van Oud-Noord u woont. Want ik hoor ook andere geluiden van mensen die in Oud-Noord wonen, die wel degelijk problemen hebben. Ik neem aan dat u dus, zeg maar, vanaf zee over de Vondelaan woont. Uh, ik woon in van is ja. naar um, Ik vat het nog even samen. Um, u zegt: um, in principe ervaren we niet het probleem zoals het omschreven wordt. En in de oplossingsrichting bent u heel concreet, zoals met die parkeerplaatsen. Maar de kern van uw verhaal is: kijk of je niet een uniform regime maakt voor Zandvoort, maar kijk gericht per wijk wat er daar nodig is. Dat is de kern van uw verhaal. Ja. Ja. En daar zegt u dan: van dan zouden er meer variaties kunnen zijn. Heel veel zelfs. Ja, akkoord. Ik heb het begrepen. Dank u wel. Um, u heeft een vraag of een... En u bent ook werkgroep lid. Nee, ik heb een u bent ondernemer. Maar je, mag je een vraag wil... Ja, absoluut. Jij, ik hoor van Oesje net, kunnen... want het schijnt de vicevoorzitter te zijn dat dat mag. Okay. Wie ben ik dan om dan te zeggen... Nee, meneer heeft een vraag aan iemand anders. Uh, dat, dat, heeft... uh, nee. dat was mij niet ontgaan. Dat mag toch? Nee, dat, ja, ik hoor dat dat net mag. Verhelderende vraag. Nee, hij kijkt er heel helder bij, dus een heldere vraag. Daar komt hij. Ik wil geen uh, tweespalt hoor. Nee hoor, daar ja, komt hij. Ik snap even één ding niet helemaal, het is gewoon voor het begrip. Ik hoor aan de ene kant zeggen 2300 handtekeningen. Aan de andere kant hoor ik 2220 handtekeningen uit Noord. Betekent dat dat er... Van die 2300 en ruim 2200 uit Oud-Noord komen en 80 uit de rest van het dorp. Of heb ik dat verkeerd begrepen? Nee, maar dat dacht ik al, daarom. Even kort antwoord, alsjeblieft. Hij heeft ze geteld hoor, ze zijn gesorteerd. Nou, misschien ben ik niet helemaal uh, recent. Ik dacht uh, 2220 op de... Wat zag ik. Oh, het is inmiddels 2300. En hoeveel daarvan uit Oud-Noord? Uit het hele dorp. Okay. Ja, de, okay. de, ja het idee ontstond dat er dus 200 2220 mensen puur en alleen uit Noord waren maar dat is dus uit het gehele dorp zegt u ja oké okay. oké okay, dank u wel ik heb ook nog een vraag. mag ik Jerry had ook nog Jerry. een vraag eigen... ja, ik heb die luxe om een eigen microfoon te hebben ik heb een vraag u zegt voor het centrum zou u wel parkeerbeleid eventueel willen ingevoerd zien maar hoe ziet u het dan als u bijvoorbeeld in het centrum zou willen boodschappen doen? Nou, ik zet hem altijd bij de Dekamarkt, maar ik bedoel, het zijn parkeermeters en uh, daar is nog geen probleem? En... Nee, dus de, de, dus de inwoner moet betalen bij de parkeermeter? Ja, dat lijkt me logisch, ja. Oké. Okay. Bedankt. Een andere vraag? Dik nog? ik of niet? Oké. Okay. Ik ga naar, dank u wel. Ik ga naar Marcel Schoorl. weer een ondernemert. Van, van de oude halt op de Vommelaan. Uh, bij mij voor de zaak is gepland... ...parkeerveldje. En daar zou ik heel graag af willen. En waarom wil ik daar vanaf? Om een parkeerveldje houdt in... ...dat er dus... Uh, ...dat er dus langparkeerders gepland zijn... ...en wat een ondernemer niet zou willen hebben... ...dat is langparkeerders voor zijn zaak. En langparkeerders houdt in... Dat er een hotel of een pensioenhouder bij de gemeente een vergunning kan uh, krijgen of kopen. En dan een bewijs spreken, een week vijf dagen of een, of een paar dagen bij mij voor de zaak uh, neerzetten. Ik heb maar negen plaatsen en staat op mijn kant staat het vol bij mij. Wat stelt u voor? Om een, om een blauwe zonne te maken. Ik ben in andere gemeentes bezig, ook ja? niet. Nou, tegen het centrum aan, maar ook buiten het centrum, hebben allemaal blauwe zon. Ja, dat is, en waarom? Bij ons niet. Dat is even voor mij nog. Dat is met zo'n parkeerschijf. Ook, ik nog een vraag. Even voor mij, hè. Dat is met zo'n parkeerschijf. Met, met... En dan geef je aan hoe lang je parkeert. Met, met... En ze bekeuren je als nou, je over die tijd weet, gaat. Iedereen wat hier in Nederland weet wat een blauwe zone is. Dus... Je moet een auto hebben. Heel goed. Zo ja. beter. Ja. Ik begrijp dat het kabinetsberaad ook hier nog voortgaat. Kunnen we zorgen dat u de telefoons weer aanzet als u weggaat? Dat u dat niet vergeet? Want... Uh... Ik begrijp dat zelfs de jager naar uh, binnen Kennissen belt om eruit te komen bij de problematiek. Ja, Ik ga even terug. U zegt blauwe, blauwe zone voor mijn negen plaatsen, dat is het beste. Absoluut. Wie vragen daarover? Specifiek probleem. Ik kom even, even even deze. Ik ben pas uitgesproken als hij knikt. hij is pas uitgesproken. Oké, okay, dat is duidelijk. Gaat u verder? Waarom de reacties op? Is er een mogelijkheid nee, toe? Iedereen? Ik wil wel. Ik denk dat we Jerry, ja. wil, e eerst even een vraag nog. Ja, ik heb een vraag. U zegt blauwe zonne. Betekent dat dan uh, zeg maar voor een uur dat de gasten. Het zou bij... het mooiste zijn: een uur. Zoals bij ja. andere gemeentes ook is, gewoon een uur. Dan heb je een schijf. Dus die stel je in, een uurtje. En dan kunnen ze bij wijze van spreken: vijf minuten bij me binnen zijn. Want het is, vaak is het maar kort parkeren en kunnen we weer wegrijden. Ik ben nu totaal niet bereikbaar. Sinds de, de kost-Vlorestraat is ingevoerd. ...hebben wij echt een overlast van, overlast van de meerdere auto's van de, van de staat die wijken helemaal. En ook we hebben wat we mensen uit Noord die de auto's neerzetten bij mij voor de deur. En die gaan allemaal met de trein of naar hun werk. Sinds een half jaar ben ik gewoon niet bereikbaar meer. Nog dichterbij, dat ben ik niet gewend hoor. Echt niet. En, en, heb hem, ik, heb hem ik heb hem staan. Er was nog even een opmerking. Mag je nog even naar de andere kant, naar David? Meneer David um, Ik vraag me af wat voor een blauwe zone dat zou zijn. Zou dat een betaalde blauwe zone zijn of een gratis parkeren blauwe zone? En geldt dat voor toeristen en bewoners of alleen voor bewoners met de vergunning? zonder Dat geldt voor iedereen. Dat geldt voor iedereen. Iedereen die dus... Uh, maar maar is, maar is, maar... Ja. Toeristen. Sorry? Met zo'n zo blauwe schijf. Eh, dat, in het het het dat is gratis, ja. ja. Absoluut. Ja. Um, Oké, okay, u had meer punten. Gaat u maar door. Ja. Maar wat me echt als ondernemer dwars zit, is gewoon... Hoe, kan iemand dat, hoe kunnen ze dat bij de gemeente verzinnen om voor een ondernemer lang parkeerders te laten plaatsen? En zo'n werkgroep, ik weet niet of er, die, die dat aanvoert bij de gemeente... ...wat een ondernemer niet wil hebben... ...zijn lang parkeerders voor je, voor je zaak. Het is ja. gewoon dodelijk. Het is ja. echt gewoon dodelijk. En ja. dat doet mij nog het meeste serieus hier in Zandvoort... ...dat je dan dat soort acties ziet... ...dat het gebeurt bij jou voor de deur... Ja. ...en dat uh, is heel pijnlijk... ...en het, ik hoop dat er heel gauw een oplossing voor komt. Ja. Dank u wel. Dat u heeft duidelijk. twee punten, ik vat ze nog even samen. Stel een blauwe zone in bij mij. Negen parkeerplaatsen gaat het om. Die zijn ten principale bedoeld voor de klant... Geen negen parkeerplaatsen oh. om de helft wezen. zijn. No, maar goed, het gaat even. Het, het is gewoon heb... dat ik bereikbaar moet weer zijn. Goed. Ik ben gewoon niet bereikbaar. Goed. De punt heeft u goed gemaakt en u zegt ook dat het is open voor iedereen. Dus of het nou maakt niet uit. Er zijn meer voorbeelden mij ook bekend in Nederland waarbij dat gebeurt juist bij horeca uh, gelegenheden. Er zijn mensen die halen uh, andere mensen van de trein op, want voor het op het station, daar kunnen ja. ze niet. Uh, ja. Dat is niet, vaak niet uh, bereikbaar door de toerisme ja. dat het toerisme of door de druk is. En uh, ook uh, wat, uh, wat heel belangrijk is dat uh, andere ondernemers bij mij achter zitten die daar ook uh, gebruik van kunnen maken. Ja. En wat ook heel belangrijk is, als de mensen geen plekje kunnen vinden van de wijk, ja, die kunnen hem ook even neerzetten. Ja. Ja? En dan zetten hij schijf in en dan komt er een plekje in de wijk ja. en dan gaan ze weer weg. Het is gewoon dat ik die lang parkeerders niet kan hebben. De ja. mensen die naar de trein gaan of de mensen die voor nee, het, het hotel... Het punt met daar. Ik zeg niks meer. Um, en het tweede punt heb ik ook genoteerd. U vindt het buitengewoon pijnlijk dat als je ondernemer bent in Zandvoort, dat je niet het even bedenkt dat je alleen daar al een cirkel omheen zou trekken van vrienden. Als we het hebben over parkeerbeleid, moeten we hier sowieso even wat cirkels trekken, want die hebben een heel ander parkeerregime dan andere mensen waar dan ook. Akkoord? Oké. Okay. Een vraag. Een effe, komt die? Ja. Er uh, was eigenlijk de bedoeling in dit plan dat er op dat stuk bij Marcel een parkeermeter kwam. Een parkeermeter kost, ik weet het niet, 45.000 euro, 50.000 euro. En dan mogen daar pensioenhouders en hoteliers, mogen daar hun gasten gewoon om een perk laten staan. Hoe, hoe, hoe dom is de gemeente om dan een parkeerautomaat daar neer te plaatsen? Punt is gemaakt... Ik denk dat het heel duidelijk is gemaakt. Zowel het eerste punt waar het over gaat, als het tweede punt waar de pijn zit. En heel begrijpelijk. Zeker. Dank u wel. Ik ga naar Michel Koning. Die ja, is, die had ik nog niet. Die is er niet. Gezien, ja, dan klopt het. Ik ga ik heb naar hem niet heb gezien. Hm? de koningin zelf. Die is al uh, geweest? Uh, ja. ja. Ze weten wie de koningin is. Uh, ja, ik, het punt is al genoemd door Peter Verswijveren van uh, Oud-Noord. Over het bijcreëren van parkeerplaatsen. Uh, nou is er bijvoorbeeld bij mij in de Lineerstraat. Dat is het laatste stuk van Oud-Noord. Ik ben ook het laatste huis. Misschien ben ik daarom wel zo boos. Maar um, daar wordt, uh, dat wordt heringericht. Uh, bij de bezichtiging van de tekening van de week op het raadhuis. Constateerde ik dat er het gelijk aantal parkeerplaatsen gehandhaafd blijft ik denk dat het handig is als er op dat moment zoals op de Verlendeweg binnenkort ook wordt gedaan insteekhavens worden gecreëerd in plaats van het aantal parkeerhavens wat nu is ik ben niet technisch maar ik denk dat je bijna op het dubbele uit kan komen dan. dus dat zou een uh, mooie optie zijn het is een mooie op... insteek ja insteekhavens dat is het punt Oké. Okay. het is voor jouw koninginnedag hè, dat je dat nog even weet okay. zijn hier nog vragen over over deze opmerkingen dankjewel ik ga naar Imke Drommel goedenavond ik ben Imke Drommel uh, ik heb een vraagje over de herindeling van de straten in Oud-Noord daar zijn tussen de parkeer Plaatsen, bomen geplaatst waardoor er een heleboel plekken verloren zijn gegaan. Niet alleen in de Aijen van de Molenstraat en de Hofdijkstraat maar ook uh, bij de Herman Heijemansweg en de Jepetijzenweg er zijn gewoon heel veel plaatsen kwijtgeraakt. Kan dat weer teruggedraaid worden, dat die bomen weer verplaatst worden of moet dit zo blijven? Oesje wil even reageren? Oesje? Ja, even vraag. Um, ik vroeg me af of bomen. Of u dat. Zijn ik... kleine Nee, maar goed. Het zijn kleine boompjes Maar bomen ze. zijn. Vindt u bomen dan niet mooi in de wijk? Dat is de vraag. Nee, de, nee ze, dat is Want haar mijn punt vraag. is duidelijk, hè? Ze zegt die bomen nemen. Ze zal ze ongetwijfeld mooi vinden. Ze nemen hier alleen. Verergeren ze het parkeerprobleem? Duidelijk. Zijn de bomen eigenlijk niet op een andere plek te zitten? Dat zegt u toch? U bent niet tegen maar dat zie ik gelijk. Nee, dat is een hele groene mevrouw. Dus de vraag is aan de werkgroep, is het mogelijk om daar te heroverwegen en te kijken of groen op een andere manier zodanig ingericht kan worden dat er voldoende parkeerplaatsen blijven. Daarover wil ze wat zeggen. Kun je nog even terug, Ellen, naar Oeshi? Uh, ik had begrepen dat meneer Verswijveren, die had natuurlijk ook al aangegeven uh, om in de wijk wat meer... Uh, Parkeerplekken uh, te creëren op een aantal plekken. Uh, vraag ik u, zou dat voldoende zijn, ook voor uw straat? En dit is de hele andere kant. is de andere kant van de wijk. Dit is de Toerenstraat. Ja. Mevrouw Domemopte. Welke dat... straat doet u? De Aijen van de Molenstraat, Hoofdijkstraat. Uh, Herman Heij heeft helemaal de andere kant. Ja, aan de andere kant van de ja. In dat mooie stuk met die bomen. Dat groene stuk is het. Ja. Terry? Ik, ik vraag me af: is er op dat moment dat die heraanlegde kwam, is daar inspraak op geweest? In de wijk? Er wordt hier door een paar mensen nee geschud en door twee mensen ja. Nee, daar wil ik heel graag op antwoorden. Er is toen, ik dacht ik aan mijn hoofd, dacht 2000, 2002, een beetje die periode. ze weet er ook van. Is er een werkgroep opgestart en daar, uh, daar zijn ook dingen besproken? Er zijn tellingen gedaan en van alles en zo. Toen is er ook aangegeven, door mij persoon, over insteekplekken. Niet langs de kant zo recht langs zetten, maar insteekplekken. De toen was Peter Post projectleider. Ja, helaas is hij uh, niet hier aanwezig omdat hij uh, een beetje ziek is, die jongen. Uh, die hield uh, vast van: we gaan het gewoon zo doen. En uh, helaas binnenkast. Toen was er wel inspraak en er is op meerdere dingen zijn er gezegd er is niet naar geluisterd. Helder. Het gaan ze nu goed maken, let op. Ze, ik zie ze heel schuldig kijken namelijk, dus dat helpt al. Ja. Je moet ze altijd een beetje helpen Ben, Je moet ze een beetje helpen. Dat was het punt mevrouw, hartelijk dank. Ik ga naar Sandra Gorwel. Uh, mijn naam is Sandra Goorwil. ik ben ook bewoonster van Oud-Noord en uh, ik heb een uh, aantal vragen of tenminste, ja, over de knelpunten. Uh, op de eerder genoemde strook langs de Tollestraat en dus parallel aan het spoor parkeren op dit moment veel gastarbeiders. Dus je ziet daar een, een ja, variety je zegt, van Engelse auto's, Poolse auto's en Duitse auto's. Um, wat uh, gaat daarmee gebeuren? En ik wil voorstellen om diezelfde strook ook uit te breiden voor de stationsbezoekers... om zodoende alvast een uh, last vanuit Duinwijk te verlichten... en dus de olievlek tegen te gaan om het structureel aan te pakken in Duinwijk. Het tekort van parkeerplaatsen in Duinwijk uh, aan te pakken. en Dus onder andere stationsbezoekers en dagjesmensen... De ruimte te bieden om in ieder geval in de Tollestraat, als daar dus nieuwe parkeer- en meer parkeerplekken worden aangelegd, de kans te geven daar betaald te parkeren. En ook de bezoekers parkeren voor de bezoekers langer dan drie uur, hoe dat gaat worden aangepakt, want dat is toch volgens mij ook een heet hangijzer. Um, ook wil ik vragen om het uh, bewonersparkeren in het centrum te bekijken, want uh, meneer Kramer stelde eerder de vraag van, ja wat doe je als je naar dorp gaat ik wil best betalen als ik naar dorp ga want ik denk niet dat mensen die hier al een tekort hebben aan parkeerplaatsen zitten te wachten dat ik mijn boodschapjes kom doen en hun uh, ja, beperkte parkeerplek ga innemen, voor een bepaalde tijd dus dat is een, uh, en ik, ik ben ook voor het beleid per buurt, want elke buurt heeft een uh, ...heeft of geen probleem of een probleem uh, dat anders dient te worden opgelost. Oké. Okay. Um, eerst even, zijn er werkgroepleden die hier vragen over hebben? Ik zie Jerry zijn hand opsteken. Jerry, ga je gang. Ja, er zijn een aantal vragen gesteld. Um, nou ben ik je vraag niet om het beleid te verdedigen... ...maar meer te vragen van wat uh, jullie willen. En dan heeft u het bijvoorbeeld over die bezoekerspas... Uh, vraagt u van hoe u dat zou willen aanpassen. Maar heeft u daar zelf suggesties voor om dat uh, te regelen? Ja, ik ben geen prof op het gebied van parkeerbeleid. Bijna. Uh, ook niet bijna. Ik, ik wil het ook niet worden. Ik zal het ook niet worden. Uh, maar het idee wat geopperd is met kraskaarten. Dat, uh, dat staat mij dus meer aan dan hetgeen wat nu op tafel ligt. Mogen dat ook uh, digitale kraskaarten zijn? Het mag van alles zijn, o, het klinkt ook nog mooi. Digitaal krassen lijkt me niet helemaal kunnen, maar goed. Volgens mij is je kaart dan beschadigd, dan doet hij het niet meer. Maar. Um, mag ik nog een vraag stellen over die gastarbeiders? Even voor mij, want er dus, luisteren ook mensen mee op de radio. Zijn dat mensen die hun auto daar komen parkeren en dan komen werken in Zandvoort? Of zijn het mensen die werken in Zandvoort de auto parkeren en dan een trein nemen? Nee, dit zijn mensen die in Zandvoort wonen, meestal een kamer huren in ja? het centrum en daar hun auto parkeren. Okay. En ik ben bang dat de oplossing hiervan gaat worden. Tenminste, ik heb het in een ja, fantastische bui. Ik verkoop één bezoekerskaart, zodat zij van vijf uur tot acht uur kunnen parkeren. Voor A200 euro ben ik ook weer uit de kosten. Per, per week. <lacht> kan ook. De, de dat wordt nog allemaal in het dorp. De ondernemers zitten overal. Ja, ja. Uh, David, jij wilde nog wat zeggen. Ik heb een vraagje. Uh, zo, Ietsje meer een microfoon. Hoe denk jij dat het is gekomen dat die bewoners of dat die Poolse, Engelse en Duitsers Duitse daar uh, parkeren? Dat is één. Hoe denk je dat het is gekomen? Um, en het tweede is uh, parkeren in het dorp, in het centrum. Uh, daar zitten, mijn inziens ook ondernemers. Uh, komt er dan niet een verschil? Bij de één, een, een blauwe zone, misschien een goed idee om in het centrum ook een blauwe zone te maken? Ze gaat antwoorden. Nou, op vraag twee, uh, ik, ik heb het niet over ondernemers gehad, maar ik, ik heb alleen tegen Jerry gezegd dat ik bereid ben te betalen als ik in Dorp ben. Dus ik, ik ga niet in over blauwe zone of geen blauwe zone, dat laat ik... Uh, aan anderen over hoe denk ik dat de, uh, ja, laten we het gast daarbij dus noemen, uh, ja. op de Tollestraat terecht zijn gekomen. Omdat velen een kamer huren in het centrum waar op dit moment bewoners parkeren geldt. En zij dus die vergunning niet hebben. Ja, oké. Okay. Dankjewel. Als er geen vragen meer zijn, ga ik van de niet-prof door naar Kees Leek. Goedenavond. Goedenavond, Kees Leek, Oud-Noord, Constantin Gelukkig geen eigen zaak meer. Dan had ik het grotere probleem nog als maar zelf. Nog wel een bed en breakfast. Met uh, geen 50% bezetting. Zoals toch meestal hotels, uh, wij dan van hoort, als ze dat hebben. En dan krijgen ze per twee kamer, uh, krijgen ze dus één vergunning. Ik hoop uh, voor mijn uh, twee één en mijn twee, hoop ik gewoon drie vergunningen te kunnen krijgen. Als het noodzakelijk is. Er waren wat vragen ook van mij over de staat Niklas Nou, Daar hebben we het allemaal al over gehad. Ik heb ook een mail gestuurd naar de gemeente, dus ze kunnen er nog altijd nog op terugkijken. Uh, wat ik nog niet gehoord heb, is dat uh, de verdeling van de parkeerhavens met witte steentjes, als ze die eruit halen, dan zullen we waarschijnlijk ook meer gebruik kunnen maken. Omdat er dan met veel kleinere auto's toch meer geparkeerd kan worden. En uh, ja, waarom niet persoonlijk op de hoogte gesteld van de invoering van pa betaald parkeren in Oud-Noord... ...deur aan deur met een brief zoals over het grove vuil. Ja, ik, ik snap dat ook niet. En ik hoop dat uh, met alle vragen die er dus inmiddels zijn... ...en dat de gemeente daar toch en de beleidsvoerders daar heel erg goed naar gaan kijken. En dat ze, het is geen schande om te zien als er een vergissing gemaakt wordt. En dat het uitgesteld wordt en dat we daarna, na uitbreiding van al die parkeerplaatsen... ...die weggehaald zijn en weer terug neergezet worden... Dat we daarna kunnen gaan kijken of het dan eventueel wel noodzakelijk is. Dank u wel. Dank u wel. Wie wil vragen stellen van de werkgroep Pouche? Jerry ook? Ja. Uh, meneer Leek, begrijp ik dat u zegt uh, uitstel tot na dat er parkeerhavens zijn aangebracht en ja. daarna ja. kijken naar. Ja, want ik vind, ik vind gewoon, in principe is er geen overdruk van verkeer bij ons, van parkeren. Ik kom ongeregeld thuis, ik kom ook s'avonds laat thuis, er is altijd nog plek. Oké, okay, niet bij mij voor de deur. Dat is het eerste vol en ik heb er ook maar één. Maar als je gaat zoeken, Vondelaan kan je nog terecht, waar ik trouwens niet graag sta vanwege het vandalisme. Maar de Tollestraat kan je altijd nog terecht. Ja, dus er is altijd nog wel plek. Ik heb nog nooit gehad dat ik mijn auto verder moest zetten... ...als mijn eigen wijkje. Het is nog goed voor bewegen ook trouwens. Maar als al die plekken die weggehaald zijn... ...en dat zijn er echt veel hoor... ...als die teruggebracht worden... ...middels insteekhavens of op de, op de Vondelaan... ...dat al die hele brede stukken... ...er zitten bijvoorbeeld twee doorloopstoepen... ...vanaf de trottoir... ...aan de kant van de Eij van de Molenstraat. Ja, daar loopt, er is een hele brede trottoir... ...dan krijg je een stuk groen... ...en daartussendoor zijn gewoon... Uh, ...paden gemaakt... Zeg maar in drie meter lopen twee paden naar de, naar de Vondelaan toe. Daar kunnen drie auto's meer staan. Dat is alleen nogal op één klein stukje drie auto's. Ja? Onder andere van de bomen neerzetten. Ja? Uh, lantaarnpalen neerzetten. Dat zijn allemaal... is weg Als er nou mooi groen voor terug was gekomen, kon ik nog zeggen... We kunnen zwaaien met groen. Maar het is echt lelijk groen wat er staat. Ga maar eens kijken in de beelden. Dijkstraat, het ziet er niet uit. Dank u wel. Um, Jerry Ja Ted um, u haalt ook iets aan over de communicatie en daar ben ik ook zeer geïnteresseerd u zegt bijvoorbeeld moet per wijk vragen wellicht huid, deur, van deur tot deur uh, wat men wil um, Zou u daarbij opties dan uh, de mensen voorschotelen of hoe had u dat gezien nou, dat, deur en deur, dat was eigenlijk mijn, uh, wat ik bedoelde was dat andere wijken wel aangeschreven waren middels een brief met hun wensen die ze kenbaar konden maken en de behoeftes die ze eventueel hadden. Maar dat is bij ons dus niet gebeurd. En natuurlijk is er wel kenbaarheid gegeven, of rugbaarheid gegeven aan het feit dat er verkeerssituaties veranderen gingen. Maar uh, ik heb het toevallig nog een paar weken terug voor de radio gezegd. Ja, wie had ooit kunnen denken dat oud-noord betaald parkeren zou moeten gaan worden? Want Echt, er is echte overdruk. Nou, ik wil het wel eens zien. Als jullie herstellen wat er is weggehaald... acht of negen jaar terug... Ja, dan, en dan wil ik het elke dag met je rond gaan lopen. Ja, van, van, van vroeg tot laat. Wij hebben geen overdruk. Tenminste, tot op heden niet gehad. Kijk, en nu met alles weghalen. En vroeger mochten we aan twee kanten parkeren. Dat werd getolereerd, gedoogd. Mag niet meer, Bilderdijk staat. Mag dat dus niet meer. Ja. Maar dat zijn natuurlijk wel... ...en plekken weghalen, wat hou je er nog over? Ik, ja, dat was heel brutaal. Hij zei het zelf, maar dat is inderdaad zo. Um, hij is bijna prof, hoor. Um, maar ik hoorde nog iets in de communicatie wat u zei... ...want u zei, vergelijk het met afval ophalen. Dat, dat, ik begreep hem heel goed... Dat zijn zulke individuele dingen. Die hebben impact natuurlijk op hè, het huishouden daar. U zegt voor parkeerbeleid. Tenminste zo hoor ik het ook Jerry. Dat zijn zaken. Voor de, en dat is voor de communicatie wel van belangrijk. Die hebben zo'n impact op het huishouden. Hè, en daarmee stelt u het gelijk aan afval. Dan moet je zorgen dat je op een andere manier communiceert. dan tot En dat vind ik ook wel een waardevol advies. En ik heb er nog een hele leuke gehoord. Dat zei dat er bij... Kees leek althans altijd jerry vergeving mogelijk is. Ja, ja maar dat vind ik wel een mooie, want hij zei van je kunt het altijd, wel eens een keer verkeerd hebben gedaan. Als je dat erkent, of er zou iets zijn van joh, dat moeten we even anders inrichten, dan is het ook goed. Ik bedoel, dan blijft er niks achter. Begrijp ik dat zo goed? Ja. Gewoon zoals een ondernemer denkt. Dat is nooit weggegaan, dus. Nee, dat wordt nee. nooit gaan. Nee. Oké. Okay. Zijn er nog andere opmerkingen? Dan ga ik naar. Meneer Kramer, Goedenavond. Um, ik ga toch even terug naar meneer Leek. qua opmerkingen in verband met de parkeerplaatsen in de Wilde Dijkstraat aan beide kanten. Ik heb ook in de werkgroep Oud Noord gezeten, die thans heel erg slapend is trouwens. En um, toen daar een nieuw verkeersplan uitkwam, uh, waarop iedereen zijn uh, inbreng kon doen. Toen is het besloten om heel veel straten, omdat ze zo smal zijn, een richtingsstraat te van te maken voor motorvoertuigen. En dat dan zeg maar dat fietsers en bronfietsers dus wel tegengesteld mochten rijden. Dat is dus ook gebeurd. Wat in de Beelde Dijkstraat gebeurde, was altijd aan de linkerkant op, half op de stoep werd geparkeerd. Wat in principe al niet mocht natuurlijk, maar het werd gedoogd. Maar omdat van daaruit in het verkeersplan. Een soort van fietsstrook is gecreëerd. En trouwens, in alle straten in Oud-Noord was het dus niet meer mogelijk om aan beide kanten te parkeren. Ja, nee, dat was ook niet bijna nog... op. Het was alleen zo dat. Dus zeg maar, uh, we hadden dus in die tijd werd er aan twee kanten geparkeerd. Maar dat is weggehaald. En tevens zijn er zoveel parkeerplaatsen weggehaald. Dus dan krijg je het dubbel om je oren. Waardoor het lijkt alsof we zo'n groot probleem hebben met parkeren in Oud-Noord. Is gewoon niet waar. Nou nee, het ging maar even om dat zegt dus werd er aan twee kanten geparkeerd in de beelden de extraat aan één kant wat niet mocht, maar werd gedoogd. En omdat dus dat inrichtingverkeer is geworden en fietsers daar tegenstel mochten rijden, was dat dus niet meer mogelijk. Okay. Dat, daar gaf ik okay. dus even antwoord op. Dank u wel. Als uh, u naar een punt wil gaan. Dan heb ik een punt van uh, we hebben het allemaal over de parkeerdruk. Uh, de een zegt dat het is er wel, de ander zegt dat het is er niet. Ik denk dat het een beetje afhankelijk is van uh, hoe laat je thuis komt en welke straat je woont. Klopt. En of je voor de, ja. de deur wilt, dat is ook een tweede. Goed, um, ik ben van mening dat er wel parkeerdruk is. We hebben een overloop vanuit uh, het dorp en vanuit de koningin in de buurt. En uh, ja, als je normaal van, uh, op, door de week werkt en je bent op vijf uur middags thuis, dan valt het reuze mee. Ik zit helaas in wisseldiensten. En als ik, kon, uh, ook in het weekend, en als ik zondagsmiddags om twee uur, drie uur thuis kom... en er is toevallig een race of het is mooi weer, nou dan kan ik het wel schudden... en dan moet ik hem in de noord neerzetten en het hele eind teruglopen... Maar dan de volgende ochtend natuurlijk wel weer helemaal naar Nieuw-Noord lopen motor op te halen. Dus ik ervaar die druk wel degelijk al zodanig. Ja. En inderdaad, de, me, de strandmensen en dat, ja, de toeristen die denken boulevard is betalen. Ik zet hem wel in de dichtstbijzijnde wijk weer, wat niet te betalen, betalen hoef. Ja. Ga maar kijken op een mooie dag. Dan is dus de vraag van, maar hoe kunnen wij zien welke oosterstad zijn en welke wijkgebonden zijn? dan heb ik dus eigenlijk gedacht van ja de werkgroep het is misschien een, een kleine kostige maar ga nog niet de vergunningen over maar verstrek aan huis en ja dan is wel de bedoeling dat alle bewoners doet meewerken uh, een kaart met zeg maar je kenteken en je adres erop of iets dergelijks en die zet je neer op bepaalde teldata dat kan dus door de week zijn dat kan s'avonds zijn, kan weekend zijn ik neem aan dat de werkgroep daar wel over uit kan komen en dan kan je onmiddellijk op die data zien welke auto's wijkgebonden zijn en welke wijk vreemd. Uh -huh. en op dat moment kan je ook een inschatting maken van goh, er is een overloop van wijkvreemde auto's of er is een overloop van uh, wijkgebonden auto's op dit moment denk ik van we weten wel allemaal hoeveel parkeerplaatsen er zijn maar hoeveel auto's er thuis horen dat weet niemand eigenlijk oké, okay. dat is mijn suggestie ik heb er drie genoteerd. Het eerste is dat u zegt er is wel een probleem. Dus voor deel af te leiden ook aan het soort gebruiken. U geeft zelf al het voorbeeld van: stel dat je in wisseldienst werkt, of, dan ervaar je het probleem dus op andere tijden dan zeg maar de grote golf die er is. Nee, normaal in- en uitgaand verkeer, is morgens en avonds. En het laatste wat u zegt is: kijk eens of je bij dat parkeren inderdaad uh, het zo kunt inrichten dat je zou kunnen zien uh, wie. In die wijk thuis hoort, dus een soort vignet, of, maar dat er herkenning al mogelijk is op de auto's. Ja, op bepaalde teldata? Ja. Op bepaalde teldata, en ik denk maar dat de werkgroep daar vast wel uh, mensen voor kunnen vinden. Oké, okay, oké. Okay. Um... Ik zie Dick reageren, want die gaat met zijn pen heel hard over zijn hoofd. En, uh... Hoe groot moeten die wijken dan zijn ongeveer? Bijvoorbeeld Duinwijk en Oud-Noord zou dat in één kunnen? Even wachten, dan komt hij. ...dat we in de werkgroep zaten... ...en ik weet niet of jij er ook bij, bij de tellers is geweest... ...daar waren met geloof ik drie of vier man... ...dan begonnen we soms vroeg... ...met drie uurtjes waren we klaar in heel Oud-Noord en Duinwijk... ...ja, nou, maar ik bedoel Duinwijk Oud en Oud-Noord en Duinwijk e dan... ...Duinwijk niet bij. ...het was alleen Oud-Noord... ...het was alleen Oud-Noord... ...maar met, met, met drie, vier man waren we met een paar uurtjes ja. klaar... ...dus dat is... ...hoe uh... het het gezien... Welke wijken? Worden de okay. wijken ja of. moeten de wijken gecombineerd worden? Even, even de microfoon hanteer, want nou, anders noemen we niks. Ja, ja. Wij hebben toen alleen Oud-Noord geteld. Maar ik kan me voorstellen, omdat natuurlijk eigenlijk is het allemaal ontstaan vanwege het parkeerbeleid Oud-Noord en Duinwijk samen. Dat je zegt, van uh, we pakken Duinwijk er ook bij. Maar dat laat ik aan de werkgroep. Oké. Okay. Oeshi had een vraag. Even begrijp ik het dan goed dat u door middel van. Ietsje dichterbij. Het, door middel van het gebruik van vignetten op de een of andere manier een nieuw onderzoek kon starten. Om te kijken, oké, okay, dan begrijp ik hem goed. Ja, die meneer knikte zelf niet voor de radioluisteraars, maar alles wat om hem heen zit, begon te knikken. Dus het is duidelijk een werkgroep. Alleen op die paar deldata. Alleen op die paar natuurlijk. Ja. En dan is het okay. wel bedoeling dat dan iedereen in de wijk even meewerkt om een uh, juist overzicht te krijgen. Okay laatste hierover, David um, heb ik een vraag denkt u dat het uitmaakt die teldata als straks weer een andere wijk wordt wel doorgevoerd en zou er verschil zijn als de koningenbuurt gratis of niet gratis zou zijn, want volgens mij ligt het er gewoon aan dat er een verkeerde gedachte nu is, dat er gewoon een blank plan moet komen en dat je daar moet beginnen met schrijven want nu ga je tellen ...en dan gaat automatisch straks het probleem door naar Nieuw-Noord. Ja, gaat er gaan. Nou, voor zover ik weet is het allemaal ontstaan vanuit de, de gedachte... dat de, de, ...de gemeente ging dus het parkeerviërten invoeren in Oud-Noord en Duinwijk. Dus ik denk dat we over dat probleem nu praten. En over Nieuw-Noord, daar is nooit over parkeerviërten gesproken... Dus ik stel voor dat we gewoon in principe op dat Oud-Noord- en Duinwijk houden. Waarvoor het in eerste instantie begonnen is. Ja. Suggesties genoteerd. Um, ik ga. Dank u wel. Ik ga naar Laura van der Sturm en Cor van Jaarsveld. Die een duo presentatie gaan houden. Maar er die zijn, zijn niet. er niet. Mag ik naar Mel Kramer? Kramer. Kramer. Sorry, ik lees het verkeerd. Excuus. Geef niet. Um, ik, wil het, ik wil eigenlijk uh, de gehandicapte parkeerkaart even onder de aandacht brengen. Ik heb dit eigenlijk, dan, dit heeft meerdere invalshoeken. Ik begin even met de eerste. Um, ik heb het ook al eerder ingebracht, maar ik heb er eigenlijk nooit meer wat op teruggehoord. Um, dat mensen met een gehandicapte parkeerkaart die bij een arts komen Um, eerst naar binnen moeten om een bezoekerspas te halen nou ja, dat kost wat tijd die moeten vervolgens terug naar een auto in die tussentijd kan daar best wel al gehandhaafd zijn die krijgen al die romslomp ook weer om zeg maar een beroep uh, in te dienen um, maar ik vind het eigenlijk ook een beetje vreemd ik vind het geen goede gang van zaken wat stelt u voor? Dat hier een uitzondering voor gemaakt wordt. Ja, gehandicaptenvrij. Oké. Okay. Oeshi heeft een vraag. Ja, en ik wil nog iets. Dat mag ook. Dat mag ook. Maar je mag. Nee? We doen eerst de vraag. Oké, okay. even over de gehandicapte plaats. Uh, maar dan gaat u er dus vanuit dat het gehandicapten zijn die buiten zandvoort wonen. Nee. Eigen gehandicapten ze, eerst. Dan zouden ze een bewonersvergunning hebben. En kunnen gratis parkeren. Ze gaat het even uitleggen. Nee, je kan ook je huisarts hebben dan net buiten je eigen wijk. Ja. Maar het is duidelijk, het is voor Zandvoort is ten principale gehandicapt. Die hoef je niet die rompslomp te geven, zegt mevrouw, als je dat daar een uitzondering voor maakt. Wat Oesje net bedoelde was... Uh, als straks iedereen zo'n bewonersvergunning heeft... is het door heel zand voor het gelden. Dus dan ben je daar van af. En uh, uw suggestie... daar wil ik op een later tijd terugkomen. Dat ligt juridisch nog onmoeilijk. U had nog een punt. Ja, ik ben hier ook een beetje mee bezig... omdat ik uh, zelf te maken heb hiermee. Uh, <tie> ik heb dit ook een keer uh, voorgelegd... ook al een keer aan Astrid... Uh, vorig jaar... Dat, dat, je, um, als, uh, dat je dus zeg maar en een gehandicapte kaart uh, moet aanschaffen en een bewonersvergunning. Ik kreeg toen terug uh, van ja, dat is logisch. Want een invalide parkeerkaart kost 67 ,10 euro 10 per vijf jaar. En een uh, bewonersvergunning 80 euro per jaar. Alleen in mijn geval gaat dat niet op. Want mijn dochter moet ieder jaar gekeurd worden. Dus ik zit... Aan dat bedrag per jaar. En overigens is dit bedrag ook van 77,10 euro. naar 100,70 euro gegaan. Dus dit is binnen een jaar tijd meer dan 33 euro verhoogd. Het betekent dus dat ik ieder jaar. 100,70 euro voor een invalide parkeerkaart moet betalen. Plus alle romslomp voor die keuringen. Maar dat even terzijde. Plus 80 euro voor mijn uh, bewonerspas. Plus, ook nog eens voor het bezoekerspas. Dus ik ben over de 200 euro per jaar kwijt aan parkeren. En ja, dat vind ik gewoon uh, ja, scheef. Dankjewel. Wie van de werkgroepleden? Het is een driedubbele financiële handicap die je erbij krijgt. Want ze moet gewoon optellen en ze heeft het jaarlijks erbij. Nog een vraag. Wat zou het uh, probleem zijn als gehandicapten als in zoveel gemeenten gewoon gratis kunnen staan? Ik, ik weet dat Zandvoort is een uh, toeristische gemeente en ik begrijp ook dat het ooit is ingevoerd. Omdat ook die mensen vaak gewoon even op vakantie komen. Maar ik begrijp dat het best het een en ander oplost als dat niet meer hoeft. Suggestie inderdaad voor gehandicapten vrij te geven als dat kan. Laatste opmerking, David. Mijn vraag is, wat zijn de Europese regels hierover? Of er Europese regels hierover zijn. <lacht> Duidelijke vraag, maar wel. Ja. Oké, okay. um, is genoteerd. Je hebt hem ook, Patrick? Patrick heeft hem ook. Um, ik ga melden, Dit was het? Oké, okay, dankjewel. Ik ga naar Relinde zie ik niet. Is ze niet? Nee. Ik ga naar Nina Verstegen. Nee, die is er zeker. En die is er wel, want die heb ik een hand gegeven. Ik wil het hebben over een... Ik ben Nina Verstegen. ik woon in de Koninginweg. Ik wil het hebben over knelpunten die bij mij in de buurt ontstaan. En in de Oostbuurt. Straks kan iedereen met een bezoekerspas, daar zijn auto kwijt. En we hebben al vaker ingesproken als Oostbuurt voor een ...op maat gemaakt beleid daar. Mensen steken de Koningsstraat over door... ...en ze staan in de Haltestraat. En niet iedereen zal zo lief zijn als Sandra... ...om onze wijken te willen ontzien. Ik vind dat hiernaar gekeken moet worden. Onder het motto... ...eerst gedaan, dan gedacht... ...heeft menigeen veel leed gebracht... ...hoop ik dan ook dat dit niet gaat gebeuren... ...en dat u de knelpunten kunt oplossen... ...voordat uit de hand gaat lopen... Dan heb ik nog een verzoek aan de werkgroep. Ik zou heel graag zien dat de echt punten die knellen als naar voren gehaald worden voor een beleid ingevoerd worden in een wijk. En dat we een langetermijnvisie hebben van hoe gaan we nou het goed doen om het breed gedragen te krijgen door heel Zandvoort en goed in overleg met elkaar te blijven. Als ik naar u luister, zegt u, maak een verschil tussen korte termijn en lange termijn. Er zijn een aantal knelpunten zodanig dat ze ook niet zouden kunnen wachten op een breed beleid. Kijk, werkgroep, of u op korte termijn een aantal dingen die nu spelen kunt oplossen. En voor de andere dingen kan altijd in lange termijn nog worden opgelost. Zeg ik het zo goed? Ja. Oké. Okay. Ja, maar maak vooral het onderscheid. Zijn er vragen? Jerry, ja, ik... Sorry, ik laat meisjes meestal voorgaan. Oesje. Ja, ik heb even een vraag. Uh, u heeft zelf ook de oplossingen daarvoor. Die. Ja, als ik ze had, had ik ze ja, ja vind ik jammer. <laughs> Dank u. Uh, achterin is iemand ook nog die wil reageren? Ja, als je raadslid bent mag dat dan... Wat zijn voor u de Ik zeg even wie je bent, Gijs. Ik ben Gijs Rode, ook lid van de werkgroep. Wat zijn voor u de knelpunten op de korte termijn? Zo, zo meer parkeerplekken zorgen in Oud-Noord en Park Duinwijk. Kijken waar er meer plaatsen zijn. Even kijken of de buurten waar de mensen klem komen te zitten... Dat daar toch een op maat gemaakt beleid gemaakt kan worden. En alle suggesties die u hier hoort. heel goed meenemen en verwerken in uw plannen. Volgens mij komen dan een heel eind. Dank u wel. Er zitten hier geboren raadsleden hoor. Het is echt. Thierry. Ja. ja, eigenlijk zijn alle vragen gesteld. En mevrouw Verstegen zegt geen oplossingen te hebben. Um, ik zou wel iets willen weten over die bezoekerspas. Wat u daarmee zou willen. Dat weet ik niet. Ik denk dat jullie hem hebben ingesteld en jullie daar een hele poos over nagedacht hebben. Dat jullie de achterliggende gedachten weten waarom jullie hem wel hebben ingesteld. Voor ons is het een raadsel. Ja, ik wil erop reageren, maar dan ga ik weer in verdediging schieten. Nee, dat was en, niet de uh... <laughs> Nee, dat mocht niet. Natuurlijk. Nee, maar het, het is juist zaak dat wij horen wat er niet goed aan is. En daar kunnen we wat mee. Ja. Therese. Uh, wat ik persoonlijk heel irritant vind, is dat mijn privéleven daar behoorlijk door wordt belemmerd. Met name visites, uh, vragen bij buren om... Uh,